Jan van der Putten met het NOS-journaal. Medewerkers in de verpleging gaan actie voeren. Gisteravond besloot het kabinet in het debat over de regeringsverklaring... dat een bezuiniging van 100 miljoen van de baan is. Maar de medewerkers vinden dat onvoldoende. Ze noemen het een mooi gebaar, maar ze vinden dat er te weinig... naar de wijkverpleegkundigen wordt geluisterd. De beroepsvereniging zegt dat het personeel overbelast is. Ze willen een noodplan om iets te doen aan het personeelstekort. Hoe de actie eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Berichtendienst WhatsApp kampt met een grote storing. Volgens de website allestoringen.nl hadden om 9 uur zo'n 2700 gebruikers er last van. De oorzaak van de storing bij WhatsApp is niet bekend en ook niet hoe snel die is verholpen terreurgroep IS is verdreven uit de stad Deralzor, meldt het Syrische leger. De strijd heeft twee maanden geduurd. Het Syrische leger kreeg daarbij hulp van Rusland en Iran. Deralzor ligt vlak bij de Iraakse grens en was voor IS van strategisch belang. De terreurgroep heeft nog wel enkele plaatsen in de omgeving in handen. Twee weken geleden raakte IS ook al zijn zelfbenoemde hoofdstad kwijt, Raqqa, aan Koerdische strijders die worden gesteund door de VS. Een van de meest gezochte terreurverdachten van België zit vast. Hij werd opgepakt in Marokko. De man hoort bij een terreurcel die afgelopen zomer in Brussel werd opgerold, meldt de VRT. Bij een inval in een garagebox vond de politie begin juli onder meer wapens, kogelwerende vesten, politieuniformen en een blauw zwaailicht. ING heeft de samenwerking met de Amerikaanse acteur Kevin Spacey beëindigd. Spacey zou eind deze maand hoofdspreker zijn op een congres voor ondernemers in Ahoy. Spacey is in opspraak geraakt door beschuldigingen van seksuele intimidatie en aanbranding. Zijn komst is daarom niet wenselijk, zegt ING. En het weer nog, veel bewolking, ook af en toe zon. Eerst in het noorden en later ook in de rest van het land. In het noorden en noordwesten kan ook een bui vallen. Het wordt 12 of 13 graden. Morgen eerst zon, later bewolkte regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Zondag wordt het maar een graad of 10. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de watertoren. The uh, seat belt is fastened and adjusted like this and unfastened like this. Whenever the fastened seat belt signs are on, you must return to your seat and fasten your belt securely. We moeten eruit. We moeten eruit. Jongen, jongen, jongen, jongen, wat is er allemaal? Ja, de boys are back in town een hele goede morgen een goede morgen Charles. ja goeiemorgen, willem ik ah, het is leuk dat je er ook bent. Ja, ik zat, nou, dat je mij niet zag, want ik zat een stoel achter jou. Meen je dat nou? Ja, echt. Ja, maar ik kijk, al, ik kijk alleen maar opzij. Daar komt het uh, ik, ik ben geneigd om opzij te kijken. Daarom zit je altijd aan het gangpad. Ja, zeg maar. da daarom blijf ik altijd achter. Ik, maar... uh, ja. Ik, uh, ik ben in ieder geval blij dat ik ja. er ben. Ik vind het altijd fijn dat ik waar aan de grond staat, trouwens. Ik vind het trouwens ook leuk dat jij gaat beginnen zo met een stukje muziek van de meisjes waar ik gisteren geweest ben. Of zat jij? Uh, in Ik ben gisteren de... naar Den Haag geweest. Echt waar? Mooi, mooie staat achter de duin, hè? Ja, ja. ja, ja. Nou. En... Uh... Hoi. Hoi. Ik hoor het. Ja. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ja, zot, dat zeker wel. Zo'n hele mooie Civriaanse. Ja, zelfs de allermooiste Spaanse. De Haagse meisjes die verslaan ze. En de allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit Den Haag. Ga we naar Spanje toe en vraag ze... Wie is een chica van de haagse? Ik weet het wel, oh, dat is gewoon geen vraag. De allermooisten van de hele werde wereld zijn de meisjes uit de haag, het zijn de meisjes uit de haag. Allee. Het zijn de meisjes uit de haag. Allee. Het zijn de meisjes uit de haag. De allermooisten van de hele werde wereld zijn de meisjes uit de haag. Vij! De allerleukste van de hele werde wereld zijn de meisjes uit de haag. Ja, ik had een reetje in Sevilla, yeah. die me reuze goed beviel, ja. Wat zijn ze nou die plaag? Huh? Ze viel jaren later door de mat en zei, ik kom eigenlijk uit de Haag. <middels> ze zijn best papa in Granada, oh. ik probeer er een paar dagen. Maar het is voor mij geen vraag, de allerleukste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Oh, het zijn de meisjes uit de Haag, het zijn de meisjes uit de Haag, het zijn de meisjes uit de Haag. De allerleukste van de hele verre wereld zijn de meisjes uit de Haag. Hoi! Goeze dagen zijn ze weer. Spelen. De warmste van de hele verre wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ik zal echt niet vallen voor de charme. En mij die stopte in de armen van deen of van de karmen. De warmste van de hele verre wereld zijn de meisjes uit de Haag. En heb je last van je harmonie? Ja. Dan moet je met zo'n Spaanse schoonie. Je is zeker tien jaar samenwonen. Ja. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. De allerwarmste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ja, de meisjes uit Den Haag. Nou ja, ik denk dat jij de zacht gezien hebt, Charles. Ik heb er heel veel gezien, maar Willem, ik heb gisteravond eigenlijk iets veel serieuzes gedaan. Want ik was helemaal niet bij de meisjes in Den Haag. Oh. Die waren niet thuis. Ik heb nog gebeld. Ik zeg, nee, we zijn niet thuis. Nee. ik zeg, komt dat goed uit? Want ik moet naar Velzen. Naar Velzen moet je naar niet? Ja, ik ben naar Velzen geweest, Willem. Ik Zal je het uitleggen? Ja. Gisteren was het. Ja, heb jij een ziel? Uh, wel twee. Kijk, ik heb ook een ziel. Ja. Dus we hebben alle zielen. Dat was gisteren Dat natuurlijk. was gisteren. Nou, en dat is natuurlijk een Rooms-Katholiek feest. Ja. En, uh, maar los daarvan uh, hebben ze die begraafplaats... en, en niet alleen daar in Driehuis-Westerveld... Uh, uh, Driehuis overbekend natuurlijk. Daar heeft de Pim Fortuyn bijvoorbeeld een tijdje begraven geleden. Ja. ja. Net nadat hij was overleden. En er liggen wel meer hele bekende mensen uh, te rusten. Mm -hmm. uh, maar die begraafplaats hadden ze gisteren zo prachtig mooi... Uh, van lichtjes en van fakkels en van vuurkorven... Doorzien. Er was een heel pad uitgezet voor bezoekers, zeg maar. Dat liep zo naar boven, niet helemaal tot de aula. Dat was allemaal afgesloten. Dat had te maken met televisie die ook aanwezig waren. Maar nou ja, televisie, zo... televisie, je bedoelt regionaal of televisie? Ja, daar nee, ja, ik, ik ben ik eigenlijk nog niet achtergekomen of het nou uh, landelijk of, of regionaal was. Maar het okay. was, zag er heel provisie, uh, professioneel uit met zijn grote... Uh, uh, uh, kraan, weet je wel, waar ook een camera was. Oh ja, zo, neer, zo Ja, ja. ja. maar er was in, centraal op die begraafplaats een enorme uh, grasveld, een open grasveld, en, mm -hmm. en er ook een heuvel erbij met bomen, en dat was allemaal verlicht. Ja. En daar tegen die heuvel aan waren dan allemaal honderden lichtjes uh, door mensen geplaatst. Ja. En ja. iedereen die daar een lichtje ging neerzetten, mocht ook voor camera, voor tv, mocht, die, mocht toelichten... Voor wie die uh, dat dichtje ging plaatsen. En het verhaal doen van de overledene. waar dat eventueel dan voor bestemd was. Dat is mooi. Ja, ja dat is mooi. Dus eigenlijk een hele serieuze avond gisteren, Willem. Nou, ja, ik ben normaal ja. nooit zo dat je zegt: van, Nou, duiv is, is serieus. Nee, dat, dat nee, nee, nee. Ik, vind het, ik vind het heel erg prettig dat je dat, dat, je dat vertelt. Want alles hier is ja, hij mijn dan, ja, dag. Willem dat... stond te huilen, luisteraar. Ik vertel me het. Ik ja. zie de tranen meteen over zijn wangen. Ja, of <laughs> komt er doordat dat iemand hier een blik uh, unox bij hebt. We hebben ja, maar trouwens maar... nog een leuke gast zo in de studio. Oh? Ja. Oh? Ja, mijn naam is eh, eh, eh, eh, Rudolf de white Nose Kerstman. Oh? oh. Rudolf de white -nose Kerstman. Ik zal je even laten horen. Ik doe een opleiding voor kerstman, want Sinterklaas die komt dan wel. Ja? Maar de kerstman is nog veel belangrijker. Daar wil ik het straks over hebben met u allen. Wach.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 set the night on fire mm -hmm, The time for hesitation's through There's no time to wallow in the mire Darling, we could only lose And our love become a funeral pyre Set the night on fire Ah, dat is José Feliciano met Light My Fire. Denk ik ga het dat niet dat doen, Willem. Ik, ik ga jouw fire niet lighten. Niet? Ik wil dat je ophoudt met roken, jongen. Dat is, die studio, de studio staat blauw, luisteraars. Niet te geloven. Nee, maar uh, ik rook anderhalf jaar niet meer. Uh. Oh, oh, wacht even. Mijn bril is beslagen. <lacht> <Daar komt>. <lacht> <lacht> luisteraars, ik ga u als doen gebruikelijk eventjes voorzien van, uh, van de weersberichten. Ik weet niet of het uh, allemaal... Uh, Aangenaam is wat ik u ga vertellen, maar ik ga het toch doen, want uh, ja, uh, wat dat betreft zijn we keihard, Willem. Hè? Ik, uh, ik ga alleen voor de waarheid. Hè? De toch? absolute waarheid. En niets dan dat. Grijs en een enkele bui, maar later, en dat is dan weer het leuke, ook wat zon. Het is overwegend bewolkt. maar in het noordwesten kans op een enkele bui. Vanmiddag, dan gaat af en toe de zon doorbreken. En dan is het op de meeste plaatsen droog. Ik wil het lekker in? Ik vind het heel de... lekker. Het wordt maar liefst 12 tot 14 graden, luisteraars. Morgen is het met 13 tot 16 graden vrij zacht weer voor de tijd van het jaar. Dus bewolkt. en daarna is er ook regionaal een zonnetje. Ook nog. Nou, ik ben blij dat ik dit allemaal kan vertellen. In de middag, dan stijgt vanuit het westen wel de kans op regen. Hè? Bedori. En zondag, dan is het 10 tot 11 graden, dus het weer wat koeler, met af en toe wat zon en uh, een enkel buitje. Vanochtend, en dan heb ik het over vandaag, dat is actueel. He? Het is bijzonder actueel. Ja, het is heel ja. erg actueel. Dan is het overwegend bewolkt en, en dan staat er nauwelijks wind. In het uiterste noordwesten is kans op een uh, lichte bui. En ook in het rivierengebied kan een enkel spatje vallen. Nou, dat is toch al net daar in het rivierengebied. Ja. Dus dat maakt dan eigenlijk allemaal niet meer uit. Maar, maar is het ook op een keer of een natte kerst krijgen of nog niet? Want ik hoor, ik hoor een Jinkombels. Ik weet niet wat dat is. Ja, dat is, uh, dat is die, die man van die. die, die hij zegt toevoegen hoor je hem? Ik hoor hem. Is... Wat moet je in de gangkast? <laughs> Hallo jongetje, wil je er ogenblikkelijk mee ophouden? Nou, ja, dat ging niet helemaal goed aan, geloof ik. Nee. Vanmiddag dan zijn er enkele wolkenvelden met in de loop van de middag af en toe een zonnetje. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In het noorden is er een kleine kans op een licht buitje. Nou, hier, Willem had ook een licht buitje. Een licht buitje, een, een licht bui een, een licht op een of ja, een huilbuitje eigenlijk. Een huilbuitje. Uh, ja, ja, het? Dat kwam door dat alles niet, maar wat ik vertelde natuurlijk. Ja, ook. Ja. Ook. Ja. ook, ook. Ik, ik ben bijna klaar met mijn verhaal. Het is uh, over het wordt 12 graden in het noordoosten en oosten is het uh, ongeveer 14 graden. En, uh, de wind is zwak tot matig, komt uit het zuiden tot het zuidwesten. Vanavond zijn er wolkenvelden en er is een enkele opklaring. En op een uh, enkel spatje regen op de Waddena blijft het gelukkig droog. Komende, komende nacht raakt het geheel bewolkt. En in de westelijke provincies kan af en toe een beetje regen vallen. De temperatuur die daalt naar 6 graden in het noordoosten tot 11 in Zeeland. Morgen begint de dag bewolkt met in het westen en noordwesten af en toe wat lichte regen. Dat vind ik nou jammer, want het is uh, morgenochtend... Ja. Het is dus een serieus verhaal, hoor. Je kijkt me alweer aan van... wat Nee, gaat ja, tuurlijk, allemaal. natuurlijk, natuurlijk. Uh, volle maan, Willem. Echt waar? Echt, volle maan. Mag ik wel oppassen dat ik mijn kop niet stoot. En uh, dan, uh, dat betekent dat als je dan uh, van fotograferen houdt, zoals ja. ik... Ja. Uh, dat, dat je daar heel, heel vroeg opstaat, om vier uur of zo. Mag jij nog steeds naaktfotografie of, oh, ja. of ben je beter wordt er aangekleed? Nee, dat, ik maak alleen maar naaktfotografie. Alleen maar naakt ik geef mij eigen wel weer bloot. Hou op, schijt uit. Ja, nee, maar ik, ik, ik trek dan uh, de, de lakers wel eens om de klok van vier uur s ochtends van me af. Ja. Dan sluip ik het huis uit, zonder ja. dat mijn vriendin het merkt. Ja. En dan stap ik in mijn auto en dan rijd ik naar een locatie waar een mooi landschap is. En als dan dat maandje zo mooi schijnt, dan kun je prachtige uh, nachtfoto's maken. Ik ben zeer benieuwd. Ik hou Facebook in de gaten. Ja, fotografie. Willem, luister nou eens even, <laughs> jongen. Want kijk, het is morgen bewolkt en regen. Oh. Dus die maan is waarschijnlijk... Ik zet even het koor uit. Ja? Die... ja? Die man is helemaal niet te zien. Echt waar niet? Wat is uh, oh, kan ik nou al in Duits uitzending. Hallo, ik, heb toch ik, echt geduld, ik, ik, ik, heb, ik heb nu al, als kerstman heb ik ook de heb ik. Eh, ik ter hand genomen. Ik kan u interessante informatie geven, want dat valt niet mee hoor, om een kerstman te spelen. <tied> A glass of wine in her hand, I knew she was gonna meet her connection, at her feet was a footloose man, you can't always get what you want. But if you try sometimes well You might find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 Ja, Rolling Stones, met you can always get what you want. En uh, binnenkort uh, komt nou, er ben een. Ja, uh... ik ben niet helemaal gelijk, want uh, je, dat zou dan ook voor koffie moeten gelden. Maar ik heb toch wel. Ik wilde koffie en ik heb koffie. En dus, uh, je hebt koffie? Dus je krijgt niet altijd alles wat je wil. Dat, dat... Klopt, maar heel, het is maar heel relatief natuurlijk ook ja, dat is gesproken zo. door de Rolling Stones, eigenlijk of wel. meer gezongen eigenlijk door de Rolling Stones. Ja, want anders was het een rap geweest, hè? Ja, een rap en dan niet zo'n ding hebt, met gehaakt ertussen. Nee. Heb je, heb je Mick de Jagger? Heb je die nog, nog gehoord? Uh, dat die dat die uh, dat liedje van Frans Bauer? Uh, ja. even heb je ijver voor mij, zongi? Heb je dat? Ik heb dat ik heb dat gehoord en het werd zo enorm opgeblazen. Ja, maar het is het, is het betere nummer van de Stones, vind ik dat wel. <laughs> Ja, alleen, alleen... Of beledig ik je nou? Ik dacht, nee, nee, nee. nee. Nou, ik ben een Rolling Stones fan ja, uh, ja, ja, ja. in hart en nieren. Ja, en uh, Ruud Jansen, uh, sorry, maar uh, ik weet dat jij een beatles uh, face hebt. Ja. Dat is ook het enige trouwens. Maar goed, uh, ja, ik ben een Rolling Stones fan. Ik, ja. kan, ik kan er niks aan doen. Oké. Okay. Weet je, ik... Uh, maar jij was, natuurlijk, jij was vroeger al Mother's Little Helper, hè? Ja, absoluut. En je schilderde alles altijd als zwart, hè? black ja. altijd met ja. Willem ja. en... Ik ja. ben namelijk op het dinsdag geboren Maar dat geborgen, is wel de last time he? geweest dat je dat gedaan hebt. Ja, ja dat zijn ja, nog. dit will be the last time. Ja, ja, ja. Het ja. is al over nou, hè? Ja, oh, en ja. Uh, mijn moeder die, ja. uh, die, die noemde mij uh, Ruby. Hey, want ik ben op dinsdag geboren Ze zei Ruby Tuesday. Oh, uh, ja, oké. Okay. En toen zei mijn vader niks ervan. Heer Willem. Nou, ah. dus de, ja, weer, weer een nummer naar de, de den, den bliksem, zeg maar. Je hebt wel weer lekkere muziek meegenomen, want ik zie wel een heel aantrekkelijk lijstje. Wat ga je draaien voor ons, Willem? Ik ga van alles draaien. Ga je een briefje schrijven? Ik, waarschijnlijk wel, maar dan moet ik toch zorgen dat ik de jongens van de post, de box ze eventjes benader. Willem is een man van de letter, Dat kan je wel zeggen, toch? Je bent niet dyslectisch, hoor. Nee, maar wel woordblind. Au, dat is hetzelfde eigenlijk. Give me ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone I'm a going home oh, My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again Lonely days are gone I'm a going home oh, My baby just wrote me a letter When well, she wrote me a letter Said she couldn't live without me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 Het is allemaal afgelopen, Willem. Nee, het is niet afgelopen. Nee, oh. nee, nee, nee. Dit is een, een, een, een tune dat is, dat is mij toegestuurd. Uh, en heb gezegd van God, uh, van God Willem, uh, kun je er wat mee? En, uh, want ze zijn hier heel erg druk mee geweest. En het enige wat ik kan zeggen is... Uh, ja, ken ik ken veel mee. Uh, ik, ik weet het niet. Kunnen we er wat mee? Ik weet het niet. Ik heb een hele drukke agenda en, uh, en, en mijn kalender zit. De kalender zit ook hartstikke uh, Ken ik nou in de uitzending. Ho, hou die man ik, nou toch als ik tegen, jongens. Wat is dat nou toch? Nou, ik wil je zo even de uitzending vertellen. Ja. Dat ik even aan de opleiding. Kerstman, even zo! Richt. Ja, uh, kerstman uh, Aspirant AFB. Nee, uh, gewoon dat ik, dat ik in de sneeuw ben aan het oefenen. Met de spuitbussen erbij. Want ik heb oh, geen sneeuw, ja. Oh, kan iemand die man weghalen alsjeblieft? Start the year off fine February, you're my little Prompt. Like a firecracker, I'm a glow. When you're on the beach, you steal the show. Yeah. met de en Heb jij een kalendermeisje thuis dat je zegt van een meisje wat het er een beetje bijhoudt. Want het is een hele belangrijke maanden komen eraan. Hè? November is al belangrijk. November? Ja, komt ja. Sinterklaas komt natuurlijk aan. Wie? Wie? Sinterklaas komt aan. Die, ja, die je kunnen hoorden. Met... Net, hoorde net die Kerstman. Die Kerst. Ik weet niet wat dat rustig ik Weet komt niet wat u, dat je eruit zo hokt? Luister. Maar eh, Sinterklaas die komt het 18 november. Ja. In Tokken. In? Dokum. In Dokkum. In Dokkum. In Dokkum, dat is Friesland. Ja, dat is Friesland. Komt-ie aan, hè? Komt-ie aan. Ja. Hoeveel kilo, denk je? <laughs> nou, heb ik geen idee. Ah, daar heb maar... je geen idee natuurlijk. Nou, hij, hij is aan het lijnen, hè, Sinterklaas. Wat zeg hij, je? Hij is aan het lijnen, heb ik begrepen. Aan lijnen? Ja. Dat zal wel een buitenlijn zijn? Dat is... Hé, <laughs> <laughs> hey, maar... Uh, ja. uh, calendar Girl, leuk, leuk nummer, hè? Want, op de kalender staan het behalve die 18e november Sinterklaas Interklaas aankomt, van veel meer belangrijke data. 5 december als hij jarig is. 6 december is hij weer oproept En dan komt de kerstman. Ja, ik ben de. Uh, nou, jongens, wat? hou die deur naar ja. toch als ik het dicht. Oh. Dank je. Jongen, jongen, ja, Charles, sorry dat het allemaal zo moet gaan. Een beetje rommelig. Wij die mag gewoon niet uit moeten nodigen. En dat is uh, ja, nou ja goed. Nee, maar neem nou maar even de moeite om een stukje muziek op te zetten. Ik heb een... een ik, nou, ik zal je vertellen, een verzoekje, eigenlijk. Ja. Oh, een, een verzoekje van, van, dat, dat, van dat mij. Doen we het, overigens, verzoekjes doen we alleen als het erom gevraagd wordt. Nou, weet je wat, zeg, zeg ik even, in ieder geval, als mensen een verzoekje hebben... Want alles kan in deze, in ja. deze The Boys Are Back in Town Show, zeg maar. Ja, ja. Gewoon even bellen, 023 573 0393. Ik herhaal, ja. 023 573 0393. Het verkeerde nummer is 010. Nee, natuurlijk niet. <laughs> Maar ik wil graag eventjes een verzoeknummer draaien... En, en wel voor, een, uh, voor een, uh, een mensen die ik nog meer ben gaan waarderen. Uh, en dat is namelijk um, uh, Robert Echhuizen. Dat is een zandvoorte. Ja. Maar die heeft dus een... Um, ik weet niet of het reclame is. Ja, precies. Je kent hem. De fluitende fietsenmaker. Van uh, de bike -guru. En uh, daar ben ik heen gegaan uh, met uh, een... Uh, mo moment hoor. Mom Dankjewel. Zo, nou, die heeft er in ieder geval ja, voor gezorgd. Hoor je nou wat die vloot? Bicycle race. De bicycle race. Bicycle. Heeft dat iets met fietsen te maken, die man? Ik heb geen idee. Ja, hij wel, want hij, hij heeft namelijk een, een, een, een, een winkeltje, een heel klein winkeltje. Ja. Ik bedoel, als er neer is. Twee een met man, twee. twee. Nee, als er is, dan is dat ding vol. Ja. Klopt. Maar uh, het is gewoon een verschrikkelijke vak, man. En, uh, ja. ja, door omstandigheden ben ik gisteren, uh, of eergisteren, het dorp uitgegaan met een fiets onder de arm. Met een, uh, een, een, een ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Een voorwiel zo scheel als een hoerentoeten. Ja. En uh, de lokale fietsenmaker kon er niks mee. Hij zegt, ja, maar er wordt hier volgende week woensdag of donderdag of vrijdag. En ik denk, daar heb ik toch niks aan? Nee. En uh, ik ben uh, daarheen gegaan, naar IJmuiden. Ja. Uh, Wist je, je waar dat lag dan? IJmuiden, ja, ik heb er gewoond. Dat meen je niet willen. Ik heb in IJmuiden gewoond. Ben jij een uh, jongen Wat ben ik? Een Horoverjongen? Nee, maar ik ben wel snel aangebrand. Dat, wel. dat klopt, ja, nee, dat, klopt. dat wel, dat wel. Ja, wel een man van staal, wel een man van staal, die Willem, hoor. Dit is een absolute man van staal. Ik hoor in keer een heleboel muziek. Ja. Hé, hey, maar luister, uh, je gaat iets draaien voor meneer... Ja, iets, uh, speciaal voor uh, Robert Echthuizen, voor de bijkhoer in, Ermuiden, uh, in en deze, deze. Dat zal ik, dat zal ik. Na afloop van deze plaat, ja. Keet in naar hem toesturen. Die heeft nog een paar miljoen bicycles uh, in de schuur staan. Dus dat... Ja, hij heeft hebt je hoeft niet meer in te kopen. Heel Kijk, fijn, Kom goed. Yo. Slien en als ik dadelijk neem en dit voort, en dan fiets ik deur. Dan zeggen we San Gordon of in Oran. Nee, Amsterdam en dan het donderskanaal. En als ik dadelijk dan de kaars zoeken, zo, dan fiets ik deur. Want ik wil al die ieder, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van de jongenskien. Alhoewel het met de bende bij de donders moord kan visen. Ik wil al die de deur nog Maar achteraf het wel te maken gaat weer. I'm gonna go get a little Jawel, en het is er een beetje in mijn taal ook, uh, trouwens, uh, by the way. Uh, ik weet niet of je het opgemerkt hebt, maar uh, het is van skik. Ja, het komt uit Drenthe, Ik komt wel uit het oosten van het land, maar Drenthe, ja. Zit... Nou, waar kom jij oorspronkelijk vandaan, Willem? Uit Derventer. Dat, dat wilde uit Deventer? De, nee, Derventer. Derventer? Derventer. Deventer-koek, Deventer. Deventer geloof ik. Ja. ja, dat klopt, dat klopt. En het is bij uh, dat, dat smalle riviertje de IJssel, toch? Ho, ho, ho, ho, hallo, jongetje, is waar toch, zijn wij in Nederland aan de IJssel? lang niet meer. Nee, al lang Nee. Dat nee, ligt nee. weer verderop, het IJsselmeer, dat, toch? Dat, dat, dat ligt weer verderop. Hé, hey, maar Deventer, mooie stad. Het is een hele mooie stad. Ja, uh, maar waarom ben je daar weggegaan dan? Uh, ja, moet ik dat is een mooie stad? Ga je toch niet weg? Nee, weet ik, weet ik, weet ik. Maar ja, belastingtechnisch, belastingtechnisch. Oh, belastingtechnisch. Belastingtechnisch allemaal, Ja, natuurlijk. En uh, ik, ik heb daar een, een heleboel problemen gehad... Uh, met, ja, nou ja, uh, met, met, jou, met die met je overal. Dus met uh, uh, fans, hè. Uh, uh, ging, hoofdzakelijk ging het om uh, foto's met een handtekening. Ja. En niemand wou hem. Dus ja, dan... Dan ja. trek je weg. Dan trek ja, dan krijg je echt een wegtrekkertje. Dan heb je zoiets van, uh, van jongens... Uh, ja, dat is dan weer heel erg jammer. Maar... ik eindelijk de uitzending in die café Oh, zeg, jongens, jongens, oefen, jongens. Oefen, jongen, ik ben een oefening, nou, dat is een, een, een werk, is het, hoor. Zo'n opleiding, kerstman, die, die, die duurt drie weken. Ja, uh, nou, u uh, nou, bent nu binnen, uh, ik krijg je oh. niet meer in die bezelkast, dat gaat echt niet meer lukken, maar... Uh, ze, ze, zeg maar, wie bent u? Ik heb sneeuw in mijn keuze, wacht even. Zo, dat lucht op, hè? Ja, dat lucht op. Hey, uh, ik, okay, maar wie ik, bent u, uh? Maar, en, en, ik heb het al verteld eerder in de uitzending, beste luisteraars. Ik ben namelijk Gudolf de White-Nose Kersman. Wie? Gudolf de White-Nose Kersman. Ja, ja. En, en heeft je rendieren? Uh... Ja, wij oefenen dus met uh, kippen. N wat? Wij oefenen met kippen. Dat is toch ook een rendier? Die uh... komen ook uit de ren vandaan. En dan hebben we een kip, dat is Haantje de voorste. Ja, ja. En die stellen we dus voor aan de slee. En dan en, moet jij weer vragen, ja, wat voor sleen? Ja, ik, ik, ik, zit, ik, ik zit te kijken, ik zit naar buiten te kijken. Maar is dat is namelijk een bedly. Een bedly. <laughs> een ja. wij, wij oefenen Wie is met die een Badly. man? Bedley ja en dan heb je ook geen sneeuwweld namelijk. Oh, die is hoor lekker, hè? Ik wacht, dat, dat klinkt heel lekker. Dat klinkt heel hè? Nou, alle luisteraars, ik kom dus eh, nadat Sinterklaas is vertrokken... kom ik dus als kerstman uit een volledige opleiding gediplomeerd bij uw land. Oh, had u verder nog een kerstboodschap, want... Nee, nee. Draai nou maar een lekker stukje muziek, want daar houdt de kerstman ook wel van. Nou, ik zal voor u speciaal, omdat het nog geen kerst is, ook geen kerstnummer draaien dan. goed? Is goed. Oké. Okay. Jongens, help die man, die man nog even naar buiten, kom op zeg. Hij is gelukkig weg, Willem, want het is... Uh, ik werd helemaal gek van die Wie is dat? Ik heb gehad, ja, een of andere uh, gast uit Hangen vandaan... Die, uh, oh, hou het uh, Ja, je hebt tegenwoordig van die uh, met LOE geloof ik. Mag geen reclame maken. mon amour. Je m'en que tu Et mon amour, je, mon amour, je, je pour la vie. Ik zie je bij die Fransman staan. Hij zingt je tellen dat hij van je houdt. Wat ik aan jou al zo vaak mocht vertellen. Dat zoiets in het Nederlands totaal geen indruk op jou maken kan. Is voor mij moeilijk te begrijpen. Because... Ik zing nu in een vreemde taal Want Hollands vind jij hoe papa Engels dat klinkt zoveel meer Volwassen Wat moet ik dan? Mijn drukke doos raakt langzaam leeg. Ik blijf maar hopen op een wonder, Biko. Because... lijkt wel of er een paard te trappen komt, man. Er staat in de gang. Yeah, no. Dat zou het zijn. Ik kijk wel eventjes. lobby with 900 waar En in the gallery of frost aye, aye, aye, aye Take this waltz, take this waltz Take this waltz with the clamp on its jaws I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In the cave at the tip of a lily In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I Take this once This was, take its broken waste in your hand This was, this was, this was, this was With its very own breath of brandy and death Nou, ik heb even gekeken uh, naar het paard. Maar uh, het, het was het paard alleen. Ik snap er helemaal niks van. Uh, er hing wel een briefje aan mijn telefoon Maar die moeten we straks maar even bellen, denk ik. Ik heb uh, net even in de gang gekeken. Maar er staat helemaal geen paard in de gang. Nee, je staat buiten. Ik heb buiten neergezet. Oh, je hebt toch oh, gedaan. Ja, ja, ja. ja. <coughs> Luister, die Leonard Cohen. Dat vind ik toch zo'n prachtig prachtige repertoire. Hè? Ja, maar die man van een hele mooie stil. Gaat naar mijn telefoon hoor ik ja, oh. gaat Oh, daar maar een plaatje, Willem. Dan kunnen we hem even opnemen. Toch? je mijn beveiliging, goedemiddag. Oh, kijk. Zie je mijn beveiliging goedemiddag. Ja, luisteraars, daar wordt nu een, een, een er, er, er wordt nu een ernstig telefongesprek, wordt er, wordt er gevoerd. Ik heb geen idee wie het is. Ik heb geen idee wie het is, maar we gaan, we gaan even. Willem... Ja, hier was ik weer. Hebben we een telefoon? We hebben uh, het telefoon. En ik hoop alleen uh, dat je het doet. Uh, eh, eh, heb je het knopje ingedrukt? Al ook nog. Het telefoon op? 1, en dan moet je de schuif open doen. En dan moet je de schuif open doen. Ik weet niet... Hallo? Uh, Hallo? Hallo? Ja? Oh, wat gezellig. Goedemorgen, met wie spreken wij? Goedemorgen, Ik spreek met Petra Dillem uit Heer Heerenveen. Uit Heerenveen, Hé, helemaal! Daar zijn een, een, een, een fietsen, Willem. Heerenveen, maar dat is, toch, dat is het land waar het altijd koud is, in Friesland... Daar is het. Nee, daar is het niet koud. Er is het niet koud? Nee, daar is het helemaal niet koud. Petra, wat hebben, jullie, wat, wat hebben jullie voor weer, Petra, nu op dit moment? Bij ons is het uh, een heel flauw zonnetje, zeg maar. Wel, wel aardig windstil, dus het is wel uh, aangenaam verpozen. Een uh, strandwandeling zit er hier wel in. Een strandwandeling? Nou, ja. Het, en, het, en bij jullie? Het is hier erg bewolkt. Het is Bevolkt. wel droog, maar bewolkt. Oké, okay. maar de temperatuur ja. is wel redelijk... Weinig wind ja, en zo? Oh, ja, okay. ja, het is wel lekker buiten. Maar uh, in Friesland, ja, jullie hebben natuurlijk wel een strand, helemaal in het noorden. Uh, daar kun je wat lopen. Hè? Kun je wat lopen? Ja, Kun je wat lopen. Ook wel fietsen, hè? heb ik gehoord. Hé, hey, maar wat gezellig dat jij even belt. Heb, ja. heb je een speciale verzoek of een boodschap aan ons? Of nou, aan de luisteraars? Ik vraag me moet ik eigenlijk zeggen? af of er wel eens een plaatje voor jullie wordt aangevraagd. Nee, nooit. Nee, dat gebeurt eigenlijk weinig. Uh, het waarschijnlijk dat wij maar één luisteraar hebben... Hè? in die woning in Friesland. Nee. <laughs> nee. Hey, Petra, wat lief. En, en, en Ga jij dat nou voor ons doen? Ja. Nou oh. ja, dat, uh, als, als niemand het doet... dan moet toch iemand zijn die het een keer doet. Hè? Geweldig. Nou, ik vind het, ik vind het helemaal, uh, helemaal mooi. Maar zit je nu te luisteren of zit je ook te kijken dan? Of? Ik... ik zit te luisteren en te kijken en te kijken ja. dus je ziet dat okay, oké oh dan ga ik je zet, zet ik even de bril af even de bril af Kijk, en dan ze zwaaien zet, we zet, ik zwaaien eventjes. Zwaaien zo. hey. Vriesland, bopper <laughs> er zit ja. een, be zit een be beetje vertraging op de lijn uh, Peter dus het kan zijn dat wij al gezwaaid hebben ja, de, de, de, en dat een minuut de, de, later jij ons pas iets zwaaien. Ja, dat, dat, ja, dat ja. kan ja, ook. ik heb nog niks gezien je hebt nog niks gezien nee maar de, de zwaai komt nee. Nee. wij zwaaien af Kijk, jullie... Ja, nu ja. Ja, ja, okay. ja want jullie hebben in Friesland, jullie hebben vier liepers, maar wij in Zandvoort hebben we zwaaiers, ja. <laughs> maar wat voor plaat had jij willen aanvragen dan voor... Uh, van, uh, ja, mag ik heel bescheiden zeggen, de leukste die je is van Zandvoort? nee ja, dat is heel bescheiden, zeg, <laughs> nee, is wel ja. Waarom? Nou, wat jullie zelf leuk vinden. Oh, mag ik dan, mag ik dan nog een nummer aanvragen van, van Leonard Cohen, Willem? Mag en, en welk nummer? Als, nou, je, als je zijn en... zuster maar niet doet. Hoe heet ze? Suzanne? Nee, uh, maar uh, hij, heeft, uh, een, hij heeft een album gemaakt. Want uh, Petra, ben jij wel eens op de Canarische Eilanden geweest? Ben ik op wie geweest? Op de Canarische eilanden. Ja, die ja, ik ben één keer op de Canarische eilanden geweest. En was dat Gran Canaria of was dat Tenerife? Of... Dat was Gran Canaria. Kijk, ja. nou daar heb ik het ook over. Ik heb toen gelogeerd in het Waikiki Hotelcomplex. Of was jij dat? Ja. Oh ja, dat bent er nogal. Samen met twee van mijn kinderen was ik daar. En daar, ochtends al heel vroeg, lag ik op het terrasje om een uur of half tien. En daar werd Lennart Cohen gedraaid. Welk nummer dan? Welk nummer dan? Nou. Dat heet My Secret Life. My Secret Life. God, God, God. En nou verwacht jij dat ik dus à minuut? Ja, dat je dat, dat je dat gewoon vindt. Maar je kunt, je kunt misschien dan beter even My Secret in toetsen, Willem. En dan, ja. Ja, ik, weet, ik heb geen idee hoe het werkt. Ik doe dit ken, namelijk ken jij, zo lang. Ken jij het repertoire van Leonard Cohen-Petra? Of zegt het je helemaal niks? Uh, ja, ik ken Halleluja. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hebben ze gisteren trouwens, want je zegt Halleluja, hebben ze gisteren ook in, in uh, het Hoge Noorden, hebben ze daar ook alle zielen gevierd? Ja. Ook en ook, ook een, een begraafplaats helemaal verlicht en zo? Dat heb ik niet gezien. Nee, want dat nee, is hier nou, dan. In, ik ben er in, niet geweest. Nee. Hier in het Westen is dat een beetje de traditie. Dat ze dan op die avond de, de begraafplaats helemaal voorzien van allerlei lichtjes. En, Vuurkorven en fakkels. En het, ja, hier in de Velzen, in het Driehuis Westerveld, dat is een bekende begraafplaats. En een crematorium hier in de buurt, daar hadden ze echt die hele begraafplaats heel fraai versierd en met spots. En nou, het was, televisie was erbij, het was echt een, een paradijs om in te lopen. Dus een beetje, een beetje raar om over te praten, een begraafplaats, een paradijs. Maar in ieder geval, uh, het zag er prachtig uit. Nou. dat wil ik wel geloven. Ja. Ja, maar wij eh, en dan, dan praat ik ook even. Nou, Willem moet Zo, zal, zal ik het maar even? Ja. Doen, want, ja. Uh, ik ga nu een doofpot opentrekken. trekken. Vertel. Nou, uh, er is ooit een nummer geschreven. Het Heet in my secret life. En ik heb gehoord dat gaat over jou. Is dat zo? Het is op jouw lijf, dat klein lijfje. Ja. Weliswaar 1,34 meter 34. Ik ben maar een klein mannetje, natuurlijk. Ja. Hè? Het is op jouw lijf geschreven. Dus maar ik heb me klaarstaan. Dus, nou, uh, hartstikke mooi. Petra. Mag ik jou namens Willem en mijzelf uh, hartelijk danken voor de aanvraag? Ja, nou graag En nou het, ja. leer je meteen iets over mijn geheime leven. My secret life. Ik weet niet of je dat wil weten hoor. Want, uh, ah, Peter, dat, dat is ik een... zal het laatst zeggen, Gerrit Joling loopt ervoor weg. Het is niet zo schokkend hoor, Peter. Het valt allemaal mee. <laughs> nou, dat denk ik ook wel. Okay. Denk hier, ik kom, ook wel. hier komt je Dankjewel hè. Goed zo. Hoi. Peter, goed nog zo. niet ophangen. Op nog niet ophangen. In my secret.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 Everybody feels the wind blow Ooh, in Graceland, Graceland I'm going to Graceland For reasons I cannot explain There's some part of me wants to see Graceland And I may be obliged to defend Every love, every ending Or maybe there's no obligations now Willem. Ja, ja, ja, ja, ja. Was dit nou Nick en Simon of was het nou Paul en Simon? Uh, Nick en Simon dat zijn de twee onwettige kinderen van Paul Simon. Van Kreeslente. Uh, van en hij uh, is hier ook in Afrika geweest in uh, de African Concert. Ja. En daarna zijn ze van het African Concert naar een optreden gedaan in Volendam. En daar zijn ze eigenlijk blijven hangen, zeg maar. Oh, nou wat een, wat een verhaal. Ik, ik eh, vind het altijd weer leuk om in deze uitzending eh, aanwezig te zijn, luisteraar. Want van Willem leer ik zoveel geschiedenis. Maar dat is gewoon. Echt waar? Nu weer dat, dat Paul Simon. Paul Simon. En Paul, Paul, Paul Simon, Simon is eigenlijk. Uh, heeft hij zijn, de, de godvader van Nick. Van Volendam is hij de godvader. Maar het, het eerder was Piet Veerman, maar dat, dat, uh, dat is een ja, verhaal. Nee, dat, uh, ja. dat is een ander veertje. Ja, ja. Nee, nee, nee. Maar ik zit er nog eens even op de klok te kijken. Het is weer tien uur 58. Kijk, kan jij klokken? Nee, nou, ik doe net alsof. Ha. Ik zie een 1, een 0 en een 2 yeah. puntjes en een 5 en een 8 zie ik. Yeah. Dus, dus ja, wij gaan, uh, wij gaan richting de reclame en uh, het journaal. Zo so is dat. En uh, na dit uur uh, zijn wij er weer. Blijf lekker luisteren. Zie je Wem Zandvoort, het geluid van jouw radio. Het NOS Nieuws van L.